In Ierland is het aantal doden na een explosie bij een tankstation opgelopen naar tien. Onder hen zijn twee tieners en een kind. Acht mensen raakten gewond. Reddingswerkers gaan er nu vanuit dat er niemand meer onder het puin ligt. Er wordt ook niemand meer vermist. De explosie was gistermiddag in een dorp in het noordwesten van Ierland. De Ierse politie gaat op dit moment uit van een ongeluk. Zo'n duizend mensen hebben vanmiddag op het Malieveld in Den Haag hun steun betuigd aan de protesten in Iran. Die begonnen na de dood van de 22-jarige Massa Amini. Ze overleed vorige maand nadat ze in Teheran was aangehouden door de politie omdat haar hoofddoek te los zou zitten. De betogers willen dat Nederland internationaal pleit voor sancties tegen Iran. De Sloveense wielrenner Pogacar heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. In de eindsprint van de Italiaanse koers klopte hij zijn medevluchter Enrique Mas uit Spanje. Bauke Mollema was met zijn zevende plek de beste Nederlander. Voor oud-wereldkampioen Alejandro Valverde was de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd. De Spanjaard werd, werd zesde. En ook de Italiaanse oud-toerwinnaar Vincenzo Nibali nam afscheid. Hij eindigde buiten de top 20. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Lokaal kans op grondvorst en wat mist. Ook morgenochtend nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en droog. En het wordt 16 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Ja, daar zijn we weer. Entertainment voor You tot de klokjes van 7 uur. En welkom in het tweede uur van Entertainment for You. Dat allemaal vanaf de tolweg hierna En uh, dat allemaal gevestigd in Zandvoort. Hé, hey, uh, een verzoekje aanvragen, vragen, dat kan nog uh, eventjes. En uh, dan gaan wij hem uh, straks draaien. Ook de driehoogdrij van Fred hey En uh, zo dadelijk gaan we natuurlijk met de legendes draaien. En dat is natuurlijk uh, de legendes, uh, de formatie... Uh, ja van uh, uh, Kees. Uh, dan moet ik even... Uh, Dennis Alberti. En uh, natuurlijk uh, de neef van Koos Alberts. Eh, ja, of je zit schijf open. Ik vind het leuk. Of ik vind jou leuk. Hoe vind je mij? Rijmerga. Of is het Rijmerga? Ah, Merga, daar gaan we voor. Ik zag jou staan daar in die discussie.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 Oh ja, yeah. ik ben stabiel gek op jou. Oh.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 Even, even zitten alsjeblieft. Ja, maar dat we doen. Je ja. oh Je oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh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 Ga naar Ik en jou nu al mijn leven Van een baby tot wie nu bent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 Vergeet jou niet Want wij zijn vrienden Door dik en de. Zo wordt de liefde Aan onze vleug We kunnen lachen En samen huilen Ja, we delen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 Maar... Want wij zijn vrienden door het dingen Zo wordt de liefde aan onze heur, we kunnen lachen en samen huilen, ja, we I'm Ja, lekker hoor. Echte vrienden, Toos en Pierre Van Dam. En ja, tot. Uh, ja, eigenlijk uh, gaan we daar nu eigenlijk een beetje in verder. Toch, Kees? Ja, dat klopt. Kijk, want dan, uh, ja, dan horen we eigenlijk dit geluid, hè, een beetje. <lacht> dit, hè? Ja. Ja, dat is honky, dat is tonky. Ja, ja, je kent hem, Wat dat, zeg je? Dat, ik zeg, je kent hem. <laughs> is, ja, ja. Niet, is niet zo moeilijk <laughs> ik heb hem in 2016 ook zelf als single uitgebracht ja klopt het was, ja. was toen voor mij ook een goede hit goede hit en, en ik doe hem nog dagelijks uh, dagelijks, ik doe hem nog bij elk optreden moet ik zeggen ja, ja het, het is toch een, uh, ja, een een nummer van alle dag uh, ja. Die, uh, ja je kan hem altijd spelen op een uh, avond uh, optreden waar dan ook uh, ja het, het doet Dat het altijd is goed is altijd garantie voor feest ja, ja inderdaad ja dat klopt. Hey, maar uh, ja, jullie hebben natuurlijk ook uh, gezamenlijk uh, uh, het nageslacht, zeg maar, heeft uh, gezamenlijk dus een, uh, een nummer gemaakt. Ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja, het is eigenlijk we een beetje het nageslacht, toch? Ja, nou, wij zijn het nageslacht, ja, uh, het, het zijn onze dierbaren uh, die, die, die de legendes zijn, hè? Ja. Wij zijn zelf nog niet de legendes, we hopen dat ooit te worden, ja. maar meestal word je pas een legende als je tussen zes plankjes ligt. Ja, dus dan weer, helaas. Dan zal ik dat <laughs> nog even uitstellen, zeg maar. Ja, ja, ik wou ja, net zeggen... Uh, nog een jaartje of veertig, vijftig, zeg maar. Ja, toch. En, uh, maar wij vertegenwoordigen de legendes. En dat is de, Willi Albetty, uh, mijn vader Nico Haak en, uh, en de neef van Koos. Ja. Of uh, de neef van Pierre, Koos. Sorry. Ja, ja, ja, ja, de neef, ja. Ja, Koos Alberts. Ja. En, en, en het liedje wat we uitgebracht hebben, Een Reisje Langs. Um, um, de naam zegt het eigenlijk al. Uh, het is een reisje langs... Uh, een trip down memory lane, zeg ik altijd maar. Hè. Even tripje terug in de tijd. Ja. Een reisje langs, uh, de, de, de grote hit van, van de oude lui en de single, Een, reis, een reisje langs de Rijn, inderdaad. Ja, ja een reisje langs. De singel heet de reisje langs. En, en, en een reisje langs is eigenlijk het visitekaartje wat wij de mensen willen laten horen um, over de show die wij in elkaar hebben gezet. Oké. Okay. En dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk de reden dat we deze plaat hebben uitgebracht. Dat het ook in een medley vorm is. Ja. En er zijn best wel wat, wat collega-radio's die zeggen... medley, medley, wat moet ik nou met een medley? Ja, nou ja, dan moet je er helemaal niks mee als je er niks mee wil. Nee, maar nee. Het, is het, visite, het is het visitekaartje wat wij de mensen willen laten horen. Ja, en, en zo ziet eigenlijk wat het in drie minuten is... zo ziet eigenlijk de show van een half uur eruit... of tot zelfs avondvullend. Ja, ja. ja en ik, zit, eh, tenminste, ik zeg altijd... Eh, ze mogen niet vergeten worden, weet je... Eh. Ja, nee, voor, ik, nee, ik voor onze tijd, tenminste, uh, sowieso voor mijn tijd natuurlijk... Uh, uh, ja, Nico Haak, is voor mij een uh, <laughs> vaste prik. Ja, maar goed, alle, alle drie, alle drie de oude lui natuurlijk, hè. Ja, ja. ja maar inderdaad, die ook Koos. In ja. ja, en alle drie een andere periode. Ja, klopt. Koos ja. in de jaren tachtig, mijn vader ja. in de jaren zeventig... en ja, en Willy in de jaren zestig eigenlijk, hè. Met, ja, met de ja de die is maar. inderdaad in de jaren zestig uh, ook zeventig ja, natuurlijk. Ja, en dat is eigenlijk een, uh, eigenlijk een hele mooie... Uh, Tijdspannen van die de, van die drie decennia, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, Goede muziek. Ja, goed dat muziek is een muziek leuke, leuke muziek, inderdaad, uh, samengevoegd. Ja. En uh, ja, de, de clip, uh, ja, die moeten ze dan ook maar eens eventjes bekijken. Dat is best een, een leuke clip. En, en die geeft het eigenlijk al aan. Ja, die geeft eigenlijk ook weer de, de, de, de, de vriendschap tussen, tussen Dennis Pierre en mij weer. Ja. En, en het gezelligheid. En dat is het, de show die, die, die, die, die men kan boeken. Uh, en we de, de, de lopen heel voorzichtig van plan om ooit eens een theatertour te gaan doen. Maar we zijn eigenlijk pas sinds 24 augustus zijn we bezig. Ja. En we hadden, kunnen, we hadden gewoon niet kunnen bevoeden dat we zoveel aandacht, succes, optreden zouden krijgen. Je, je hoopt het altijd wel als je ergens aan begint. Ja, ja, Hetzelfde als met een nieuwe plaat op maken, Je denkt allemaal, en, en als je als artiest nou zit te luisteren en je denkt ik heb wel eens dus een plaat uitgebracht om maar een plaat uit te moeten brengen kan je beter een baan gaan zoeken. Ja, Dus bij ja, elke plaat die je uitbrengt, ben je, moet je als artiest ervan overtuigd zijn... ja, dit kennen we wel eens gaan worden. En, ja. en, en jammer genoeg, en helaas is de realiteit zo... dat 95% het mislukt, zeg maar. Ja, klopt. Maar je moet die overtuiging ervan hebben. En... en, en um... Dat is wat wij met die, met, die, met die show hadden. We natuurlijk ook de hoop van... Ja, luister, het zou toch mooi zijn als dit. Nou, we zijn op, In de mannelijke in de, in de kranten hebben we gestaan. Twee pagina's. We zijn in, in televisie geweest. Nou, ja. honderden, honderden radiostations hebben we telefonisch contact mee. Dat we gewoon hebben moeten zeggen... Eigenlijk binnen, binnen, binnen drie uur... Dat, dat de, de, de, de, de pers uh, dat de plugger ermee aan de gang ging. Zeg maar hebben ja, we ja. eigenlijk al moeten besluiten, jongens, luisteren, dit valt niet meer te rijden. Dit moeten we allemaal telefonisch gaan doen. En, want het is gewoon niet meer te doen. Ja, nou, wat klopt ik, ik had uh, was vorige week, ja, geloof ik. Uh, de, de Koos Alberts uh, Koos in memorium uh, uh, deed. Ja. En, en, en, en oh, ja, is. ik had uh, Pierre natuurlijk uh, benaderd. Ja. En, en ja, helaas kon hij er niet bij zijn. Nee, want ah, nee, ja, maar... eh... nogmaals, we zijn zo... We hadden, wat ik net al zei, we hadden niet kunnen durven dromen. Of, of, wat is het? Dat we gewoon, we zijn zo druk. Ik zit nou ook klaar, ik eet nog een boterhammetje en dan gaan we weer. Ja, ja, ja. Weet je wel? Ja, en dat is gewoon super gaaf om te doen. Ja. En dat is leuk. Ja, nee, maar zo zeg ik ja, door de drukte, ja... Uh... Telefonisch ja. is altijd uh, ook goed natuurlijk. Ja, ja, soms is het altijd. Het is ja. natuurlijk ook wel eens gezellig. Maar het, het, de view gewoon niet. Ik denk, en dan overdrijf ik niet. Ik denk dat we. Even, van gauw we hebben de, onze mensen uitgegaan. ook iets van 73 interviews gedaan. hebben. Ja. Ja, <laughs> dat zijn er nog wat. Daar, daar is niet meer tegen aan te rijden. Dat nee, gaat niet. Nee, nee. Dat, dat is niet te doen. Dus dan moet het maar even onpersoonlijk. Uh, maar wellicht komen we elkaar ooit nog eens tegen. Ja, nou ja hoop ik heel in ieder geval. Dat zou wel uh, ja. leuk zijn. Ik bedoel, uh, ja, Dennis, Dennis heb ik al hier gehad natuurlijk. En uh, Pierre van Damme ook. Ja, maar dus, Dennis uh, hebben jullie in dorpje gewoond, hè? begrijp ik. Uh, durf Dennis. ik niet, uh, ja, dat ja, durf dat ik niet helemaal je. te zeggen. Maar ik, ik weet, uh, De Dennis is in ieder geval uh, bij mij wel uh, ja. uh, geweest. Uh, dorpje dorp moet ik zeggen. Het is geen stad. ja nee Het is, het is, het is, het is inderdaad het dorp. Het is een Met, de, Ja, klopt. <laughs> klopt. Nee, ja, het, het is, het ja. is een blijven dorpje, uh, Kees. Ja. Ja. Wel bedoel. een mooi dorpje trouwens. Ja, toch? Met de zee. Ja. Dat, dat, dat legendarische circuit. Mooi hoor. Ja, en, uh, onder de rook van Amsterdam. Ja. Dus wat je nog meer? Ja. ja, wat wil je nog meer? Ja, toch? Nou, je zit eigenlijk tussen twee goeien in. Je zit tussen Amsterdam en Delft in. Dus beter kan eigenlijk niet. Ja. <laughs> ja, Delft. Delft rijd ik zo weer langs. Zo, ja. zo, zo, zo dadelijk. Delft naar, <laughs> Ja. Nee, maar... Uh, ja, ik, ik moet dan een rotje knor. Dus uh, dat is ietsje, ietsje verder bij jou. Ja. Wat zei je, sorry, dat? Eh, ik zeg, ik moet een rotje knor, Dus dat is ietsje verder okay. bij jou. Jij moet een rotje knor. Wat doe jij dan met Radio Zandvoort? Ja. Dat, hoe kom je uh, daar terecht? Ja, dat moet je niet verder vertellen. Nee, okay. nee, nee, nee, maar... Uh, nee, Zij, hoe dat? Uh, sociaal, Nee, hoe noemen ze dat ook weer? Want, ik uh, ik uh, ga uh, ga op visite. Een taakstraf. <laughs> nee, ik ga het op visite, Kees. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, nee. Nee, maar... Uh, Nee, nee, nee, ik woon nu wel hier in de buurt. Dus dat, ah, uh, okay. dus dat wel. Kijk, maar uh, wat, wat, wat kunnen wij buiten de, de, de optredens die, uh, ja, die jullie druk zijn nu uh, ja. uh, verder verwachten? Uh, gaat er, nou, begrepen, zijn er nou, ideeën? Uh, ja, ja, ja, ik weet precies wat je wil zeggen. Er zijn nieuwe plannen ja. en, en, en die zijn we aan het smeden. En er gaat iets geweldigs komen aan het einde van het jaar. Oké. Okay. Ik, ik, ik, ik, ik, ik kan... En, en, en, en mag er niks van vertellen van, van het management, okay. want dat gaat echt leuk worden. En, en je denkt heel gauw dat gaat iets met kerst worden. Nee, het wordt niet met kerst, maar het, het schurkt er wel een beetje tegenaan. Zo moet je het even zien. Ja. En, en, dus, meer, en meer ga ik niet zeggen, want dan krijg ik op mijn donder. <laughs> <laughs> nee, maar inderdaad, uh, ja, wat, wat moet moeten. Ik bedoel, ja. Uh, ja. We, moeten al, we moeten dingen geheim kunnen houden. Ja, dat, maar dat maakt het ook spannend. Ik. Ja, ja, het, ja. Ja, de mensen, ik wil toch even, even aan je luister, luisteraars door. De mensen moeten vooral, als ze het leuk vinden en interessant vinden, kunnen ze ons volgen op de Legendes Facebookpagina. De Legendes, gewoon in het Nederlands. En daar kunnen ze liken en volgen. Dan blijven ze op de hoogte van wat wij allemaal doen. En uiteraard de, de persoonlijke pagina's van Dennis, van mij en van, uh, van Pierre. Ja. En willen ze meer weten over de show, uh, dan is het uh, today-music.nl. Oké, okay, maar op de site staat ook de agenda, de concertagenda, zeg maar? Nee, nee, nee, want we hebben, we, geven, we hebben, op dit moment hebben we twee openbare optredens. Dat is in Kets uh, in, in Scheveningen. Ja. Dat is dat uh, visrestaurant, daar gaan we 13 november. Daar zijn nog een paar aantal plaatsen waar mensen naartoe kunnen. Dus mochten ze willen komen, dan is de kwestie van even reserveren voor 13 november voor de lunchsessie. Ja. En verder hebben we een openbare optreden waar we gevraagd zijn uh, bij een muziekcafé, uh, uh, theater in, uh, in Hoogland, bij Amersfoort. Okay. En, voor de rest, en voor de rest zijn we eigenlijk met, met, met bruiloften bedrijfsfeestjes, uh, um, gisteren een, een jubileum gedaan van de bouwmarkt, enfin, daar zijn we eigenlijk mee bezig. Okay. En, en er liggen toekomstplannen om ooit eens een keer een theatershow uh, te gaan doen. Ja, nou ja, ik hoop in ieder geval dat dat uh, gaat lukken. Uh, ja, wie weet. Ik bedoel, met een, uh, met een stukje uh, leven van uh, Koos, ja. uh, Willy en uh, Nico natuurlijk. Ah, dat dat klopt. Nou, Dat komt in de show natuurlijk ook al naar boven toe. Bij de liedjes worden anekdotes verteld. Dus ja. dat, is, dat is al, een, uh, dat is al een, eigenlijk een klein uh, theatershowtje. Ja, maar goed. Uh, ik bedoel dus eigenlijk een beetje in de vorm... Wat ze, wat ze nu met, uh, met André Hazes hebben gedaan als het ware. Hè? Zijn levensverhaal. Een, een klein ja, stukje, ja, ja dat. In de musical. In ja, de ja, ja, yeah. musical, ja. Ja. En, misschien, en ik denk dat... Uh, misschien zijn de mensen wel eens een beetje wat toe... aan wat anders als Hazes. In ja, film, nou, inderdaad. Ik bedoel, ja. uh, het, het is... Uh, ja, toevallig heb ik dan uh, een koos gehad in Memorium Day. Maar ja, zo zijn er natuurlijk uh, tig andere artiesten die eigenlijk uh, ja, een ja. beetje ondergesneeld zijn, vind ik. Kijk, niet, niet, niet te verwarren natuurlijk dat, uh, dat André de meest succesvolle Nederlandstalige artiest geweest is. Natuurlijk. Nee, nee, goed. En nog steeds is. Ja. En het lijkt wel, het zijn een beetje Elvis-praktijk. Het lijkt wel dat hij steeds populairder wordt, naarmate die erin verdeld is. Dus dat dat vooropgesteld En ik vind hem heerlijke muziek hebben. En uh, ik heb ja. ook dat ik de beste man persoonlijk gekend heb... Ja. Maar het, het, het is wel, uh, misschien ook iets, variabe, uh, iets variabel uh, van de ja. tijd erin, uh, dat uh, een verandering van spijs doet eten. Ja, ja Nou, maar daar heb ik toevallig nog uh, met, met Pierre over gehad. Eh, net, zo, net zoals, uh, uh, bepaalde artiesten worden gewoon eigenlijk een beetje weggecijferd en, en, ja. en ondergewaardeerd, ja. als het ware. Ja. Ja, ja, we, hebben niet allemaal, we hebben niet allemaal een rechelletje. Nee, nee, nee, maar weet je, dat is eigenlijk jammer. En, en ik vind dat dat ja. uh, eigenlijk een beetje uh, zo nu en dan een beetje op de voorgrond ge, uh, ja. Ja, gegooid moet worden, zeg maar, als ware. Nou, en, hoop, en dat is wat wij hopen met, uh, met, uh, met de legendes uh, naast onze carrières, want het is wel biel druk. Ik heb natuurlijk solo carrière, ik heb een carrière in Duitsland. Ja. En de legendes er nog bij, ja, dat, dat, dat, dat uh, uh, ik, ik ben met de mooiste vak ter wereld bezig. Mensen ja. gelukkig maken op een feestje, ja. dus dat... Uh, en je produceert oh. zelf ook nog, geloof ik hè? Nou, ik cool. cool, hoor. Ik ben daar oh, okay. niet. Ben daar niet ik, ik, um, ik ben eigenlijk meer het creatieve gedeelte naast de producer, zeg maar. Zo Aha, okay. Maar die, die producer doet zie ik dingetjes doen met de computer en met mengpaneel en weet dat ik. Dat jij zegt van, denkt, van ja, wat ben je aan het doen? Ja, wat ben je aan het doen? Ja, <laughs> doen? Dus mij beide ideetjes maar bedenken. Uh, uh, ja. hey, Kees, Ik zou zeggen. Dankjewel voor de tijd. Jij bedankt, Jij bedankt voor de tijd. Was ja, wel een Leuk gesprek. Graag gedaan. En uh, ja, zeg ik, uh, ik hoop jullie dan uh, ja, toch eens een keertje ja, misschien alle drie uh, hier te hebben. Nou ja, wie weet. Wie ja, weet. Wie bedoel, weet wie is er uh, ook een, een, een horeca in uh, Zandvoort die zegt van hé, hey, dat lijkt me wel eens wat. Ja toch? Ja. Ja, wie weet. Je ik weet bedoel. maar nooit, Nee, inderdaad. Eh, bij deze. Ja, bij deze. Hey. Wie luistert, wie o wie. wie. O wie. Uh, wie, uh, wie o gewoon, uh, mij bellen mag ook. Uh, ja, Mails nou, sturen mag. Kom allemaal goed. Uh, dan sturen we dat allemaal door. Ja. Yes? Oké, okay, Kees. Hey. Als jij ja. hem uh, aankondigt, dan uh, ja, natuurlijk doe ik dat. ga ik hem lekker draaien. Ja, dan, natuurlijk doe ik dat. Hey, hartstikke bedankt voor de tijd. En uh, ja, dames en heren, lieve luisteraars, met grote trots presenteer ik u met een reisje langs. Hey, dankjewel Kees. Jo, goed weekend. Ja, hetzelfde. Dankjewel. hoi hoi. ...avonds in de manen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje Bier, bier, bier Aan de zweer, zweer, zweer Op de rivier, bier, bier Zo'n reisje met Een nieuwe beste schuit, schuit, schuit Allemaal in de Juik, juik, juik Het is zo deftig Het is zo fijn, fijn, fijn Ja zo rijd je langs de rij O oh, Foxy Fox Stort met je elastieke benen Die wil elke avond Naar een dancing toe. Zeg jonge mama ik je meisje even verlenen. Wil ik aan zingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan nou, roep ik teknis op. Want Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy Fox nog met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een desje toe. Ik verswürde je de... De... De...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 Loving. Ask me how I know, and I'll tell you so. She used to be my girl. I, I respect her. When she was mine, I used to neglect her. We'll yeah.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 Banana mulan din, ha banana, banana bukanela, ay la, shala la la, banana mulan din, ha banana, banana bukanela, ay la, shala la la, wen na min nakapana, banana bukan ay la, shala la la, wen na min ha banana, banana bukanela, ay la, la la, hey, what can you love you love, ha banana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 I'm gonna When a I'm gonna Hey, walking down your you banana. Walking walking down.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 Waiter But she was just enough and Zo, so, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. Zo, en ja, heerlijk hoor. De yeah. OJ's en uh, Used To Be My Girl. Daar begonnen we mee. En Afrika Simon met Hafanana En natuurlijk was dit Robert Gray. En Right Next Door. Hier bij ZFM Entertainer voor jullie tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred, goedenavond En als je hebt gegeten, dat het u wel uh, mogen bekomen. En als je toevallig begint te eten... Nou, bij deze eet alvast uh, smakelijk. Ja, we gaan nog eventjes wat leuke muziek draaien. En uh, dat zijn uh, verzoekjes. En uh, de eerste verzoekje wat aangevraagd wordt... dat wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je weer luistert. En jij wilde graag een, een lekkere gouden ouwe... Ja, uit de uh, uh, serie Dallas. En uh, ja, Bobby, we kennen hem allemaal. Samen met uh, Patrick Duffy en Mireille Mathieu. Uh, Together we are strong. Nou, hier komt hij dan, Jeroen. A great man once said.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 And we agree to disagree. No, no need to lie. To I only know strong. when we are apart. Together I only live with half a heart. I need your help to play my part. Together, Together we're strong. We can go. only one when we are Even and now we know just what to do And how we get our meaning through We're only one when we are two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 You. Yeah. Yeah. Aangevraagd door Jeroen. Het volgende plaatje wordt aangevraagd door Federico en die wilde graag horen Storm en jij laat me vliegen. Ah, ah, ah, ah, ah. Op de startbaan gaan alle lichten aan. Neem me bij de beide hand.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 Aangevraagd door Federico Storm en jij laat me zweven. We gaan naar het laatste verzoekje en dat is Frans-Duits en uh, dat is aangevraagd door Maarten en die wilde graag uh, met Donnie Frans-Duits. Entertainment for you, meer dan radio. Het ging snel, tumme bell. Ach je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Wat gaat ze heen aan video's en nu ben ik. Dat is een versnelde versie. Dat uh, gaat ga niet helemaal, uh, ga niet helemaal uh, goed, uh, nee. Zo. Nou, het geluid valt weg en uh, ja. Nou, ik weet niet, uh, we gaan dan uh, maar gewoon even verder. Ja. Baby, it's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I But I only have the nerve to stay Wat technische mangemeentjes. Ja, dat heb je wel eens. Ja. Maar goed. Uh, het komt allemaal weer goed. Ik zou zeggen. In ieder geval. Uh, ja. We zijn aan het einde van uh, het programma. Ik zou zeggen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Natuurlijk. Uh, bedankt voor de verzoekjes. En uh, ja. Ik zou zeggen. Kijk eventjes op de site. Uh, www.zfmartiesten.nl Zfmartiesten.nl. Uh, zfmartiesten ja. En, uh, en uh, gewoon een uh, like achterlaten. onderaan de pagina. Of uh, wat je van het programma vindt. Is allemaal welkom.